Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw hebben agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE... iemand doodgeschoten in de Amerikaanse stad Minneapolis. Het is een man van 37 uit de VS. Op beelden is te zien dat agenten iemand tegen de grond werken... en daarna zijn schoten te horen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid had de man een vuurwapen... en wilde hij dat gebruiken om de arrestatie van een illegale migrant te verhinderen. Maar aan die verklaring wordt getwijfeld. Gouverneur Waltz van Minnesota heeft president Trump opgeroepen... om een einde te maken aan de operatie van ICE in de stad. Trump stuurde in december duizenden ICE-agenten naar Minnesota... om illegale migranten op te sporen en te arresteren. De situatie escaleerde toen een ICE-agent een vrouw doodschoot. Voormalig lijsttrekker Eddy van Heijem van NSC stopt bij die partij. Op een partijcongres in Amersfoort heeft hij afscheid genomen. Van Heijem wil op zoek naar een nieuwe baan. De politicus was een vertrouweling van oud-voorman Pieter Omtzigt. In het kabinet schoof van zijn minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vicepremier. NSC kiest er bewust voor om nog geen nieuwe politiek leider te benoemen... zegt partijvoorzitter Van Malenstein tegen het ANP. De partij wil eerst nadenken over de koers. Bij de verkiezingen in november verloor NEC al zijn twintig zetels. In de eredivisie heeft Ajax thuis met 2-0 gewonnen van FC Volendam. Beide goals werden voor rust gemaakt door Juri Baas. Na die doelpunten hoefden de Amsterdammers niet meer erg in te spannen, zich in te spannen. En door de winst neemt Ajax in ieder geval voor een dag de tweede plek op de ranglijst over van Feyenoord. En die club komt morgen in actie. Verder versloeg NEC Pex Wolle met 2-1... De Nijmegenaren komen op 35 punten uit 19 duels. Het weer in het noorden en oosten kan wat sneeuw vallen. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot min 4 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog bij 0 tot 7 graden. In de avond in het oosten opnieuw kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Step into the night. We are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The, the rhythm of your night. This is the Nightwalk Main Stage with Mario Zandvoort. 2100 till midnight on CFM. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N w Nightwalk. The on-air dance show.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 Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party op de eten. Natuurlijk de tien boven beste platen van de Straks het tweede uurtje, DJ Mauzer met zijn Global Housefight. Uh, en straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de Club Zuid-Italië met DJ Cavaskelli. Muziek onderweg zometeen, DJ Mouso. met een. Uh, ja. Gemaakt plaatje. Saturday Night Club Live heet dat. Maar eerst andere muziek, Motto en Sugarstar... ...met Feel the Vibe, de Sugarstar Long Mix. Je hoort het hier op CFM Antwoord in de Nightwalk Mainstage. Een hele goede avond, jouw warming-up voor jouw stapavond. that face, face, face, face.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 on my neck I got nothing to lose we hit the light we don't... Gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Santa Voor het Nightwalk steeds iedere zaterdagavond jouw warming up voor jouw stapavond. Hoor de muziek van DJ Mouse al met uh, Saturday Night Your Night. En ik heb even een beetje shownieuws voor je. Waar je het gehoord hebt, maar uh, Snelle die gaat komen najaar op clubtour door Nederland. Dus de toer tour staat in het teken van zijn zesde studioalbum dat later dit jaar zal verschijnen. Ik breng dit jaar een nieuw album uit en bij een album hoort natuurlijk een tour. Schrijft uh, Snelle op Instagram. Samen met de band het land in, blijft het allergaafste wat er is. Ik kan er ook niet op wachten om jullie dit najaar nou allemaal te zien, zegt hij zelf dan. Dus de, de tour start op uh, 2 oktober in Tivoli, Vredenburg in uh, Utrecht is dat. Daarna staat de rapper onder meer in de Melkweg in Amsterdam. Door een roosje in Nijmegen en het muziekcentrum in Enschede. En de kaartverkoop die is gisteren begonnen. En snel bracht hij in uh, 2023 zijn uh, vorige album uit. 28. En vorig jaar scoorde hij samen met Zoe Liva een hit met XC. En onlangs bracht hij met Katja Schuurman de single uh, 2002 uit. Dus uh, ja, we zijn benieuwd wat het nieuwe album gaat brengen. En uh, ja, misschien uh, live in, uh, een live meemaken. In een van de clubs, onder andere Tivoli Vredenburg dus op 2 oktober. En als je denkt, wat is te ver weg? Uh, ja, Amsterdam in de Melkweg wanneer? Dat hoor je nog Zie je hem eens antwoord? Bruno Mars die heeft voor de tiende keer in zijn carrière... de koppositie veroverd in de prestigieuze Amerikaanse Billboard Hot 100. Zijn nieuwe single I Just Might komt op de eerste plaats binnen. Zo maakte de Billboard afgelopen dinsdag bekend. De Amerikaanse zanger is sinds de start van de lijst in 1958... de twaalfde artiest die minstens tien nummer één hits scoorde. De Beatles zijn met twintig stuks net nog uh, altijd recordhouder. Gevolgd door Mariah Carey met negentien stuks en Rihanna met veertien platen. En Mars is na Drake, Michael Jackson en Stevie Wonder... de vierde mannelijke soul artiest die de dubbele cijfers behaalt. Dus, uh, en binnenkort treedt hij op in Nederland. Dus uh, hè, we gaan het meemaken. Ik meen uh, Johan Cruijff's Stadion, of de Chico dan. Eén van de twee. CWM Zandvoort, ik lul weer veel te veel muziek. Daarvoor zie ik je ja, aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, jouw stapavond. Wat dacht je van het uh, B&S Concept met Memory in de ZB Remix? Luister maar.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 The Nightwalk Main Stage right now on your favorite radio show The Nightwalk Main Stage Het ja, dat was muziek van Double Face met Everybody. En daarvoor horen we Odyssey Inc. En The Whale Soul Adventures met de How I Feel. Ja, vandaag een beetje splaakgeblek. Ik weet niet wat het is. Dus uh, is, uh, ja, te weinig bier op. Te veel koffie gedronken, ik weet het niet. En uh, mijn leesbrilje ben ik alweer kwijt, dus dat wordt nog wat vandaag. Het is even tijd voor Party partyupdate. Wat voor leuk feest. we gaan op deze zaterdag 24 januari 2026... Het is de eerste maand van het nieuwe jaar, hè? 2026. En voor je het weet zit het alweer in het tweede jaar. Voor je het weet is kerst en voor je het weet is 2027. We lopen wel heel erg vooruit. Zie je hebben mijn voor zaterdagavond. Weeklijks feestje Brainwash. Iedere zaterdagavond in de Escape in Amsterdam. En dat begint om uh, 11 uur, doe tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check over de website escape.nl. En natuurlijk de line-up is in handen voor onze eigen Zandvoortse Raymondo. Wij kennen hem natuurlijk als Raymond Teunissen. En hij draait vanavond en hij heeft een paar mensen uitgenodigd. Chris Reeve, Bright Hinsen, Danique Percussions en MC's Hyde vanavond dus. In de Escape wekelijksfeestje Brainwash. En als we doorgaan, dan uh, hebben we nog een leuk feestje. Allemaal reclame op het internet, heel vervelend. Tijdmachinefestival is vanmiddag om 1 uur begonnen. Het duurt tot 11 uur vanavond. En het is natuurlijk uh, op een thuishavondterrein in Amsterdam. Bij de H5 in uh, Slotendijk. Voor meer informatie, check even tijdmachine of uh, thuishaven.nl of gewoon tijdmachine.nl. En de line-up is uh, niemand wat minder dan Lange Frans, Chimp Invictum. Polska, Hitmachine, Donna, Tess, Stef J, Buur en Friends, Larsback, Bobby. DJ Mike, DJ DJ, Polo en Stanley Red X. Kijk gewoon even op de website. Tijdmachine. .nl. Tijdmachine moet ik eigenlijk zeggen. Dus gewoon het woord tijd. En dan m-a-s-j-i-e-n.nl Anders snap je er helemaal niks van. Ik niet in ieder geval. Dus uh, tijdmachine festivalen op het thuishaventerrein in, uh, in Amsterdam. En nog een leuk feestje. Is ook vanmiddag om 1 uur begonnen. Nooduitgang Dayrave. Is om 1 uur begonnen. Duurt tot 1 uur vannacht. En uh, dichtbij. Namelijk in, uh, in de patronaat in Haarlem is dus op de zaal single, en nummer 2. Als je dat uh, denkt van waar zit dat ook alweer? En uh, voor meer informatie uh, check eventjes uh, patronaat.nl of instagram.com uh, slash uh, uh, wat is het, nooduitgang Dayrave. En onder andere Avotix, Adder, Aniexa... Bernie, B2B Gips, Charlie Sparks, 2 uur setje, Cynthia Spiering, Santos. Kikri, Loslo, Jalo. Nou, genoeg om op te noemen. Kijk gewoon eventjes uh, op de website. Het duurt nog tot uh, vannacht 1 uur. Nooduitgang Dayrave in het Patronaat in, in, in Haarlem. Ik wou bijna zeggen Amsterdam, maar het is natuurlijk in Haarlem. Lekker dichtbij. Kortiertje met de auto en dan ben je er. Jo, met de taxi natuurlijk, hè, want als je gaat drinken, dan uh, niet rijden. Zie je hem het antwoord? Nightwalk steeds? Uh, als het goed is, de volgende week hebben we ook weer uh, andere feestjes. Want uh, dan beginnen ze weer... Onder andere de home of hip-hop en RB in de Melkweg. Dus uh, ja, volgende week, uh, als het goed is, beginnen ze daar weer. Zie we hem weer door met muziek? Earth and Days nu met Can Do in de Jay Vegas Remix. What am I gonna do? you hear me say it's all right it's all right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 Stage. The best house club. Tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Hosted by Mario Sanford. Playing all the hits, all the hits on ZFM's Nightwalk. Or now love it I'm in the end Love and Pride. Ik hoorde hem laatst op de radio. Bij een hele andere zender. Waar ze echt alleen maar klassiekers draaien. Nou ja, klassiekers. Jaren 80, jaren 70, jaren 90. En uh, dan kwam het origineel voorbij. King met Love and Pride. En ik uh, denk van. Die moeten we draaien. Maar ja, het origineel is natuurlijk. Uh, Pas niet in het programma. Vandaar dat we dus uh, Max Menders hebben gevonden. En die heeft daar een remix van gemaakt. En daarvoor horen we Jay Vegas met Raise Your Hands. En zo wordt het even tijd voor een Nightwalk 10. Welk plaats zijn erg Populair in de clubs op de streams, op de radio en op de, op de indoor festivals. Deze week op 10 Prospa en Cosmo Kid met Love Songs, The extended version. Op 9 Marianne met Ain't No Way. Op 8 Sineugro met Nigente. Op 7 Jonas Blue en Malieve met Edge of Desire, het origineel. Op 6 Eman hey, Roel Sati met Give It All. Op 5, Ilius Barentos en Eden uh, Ramay met Deep Down. Op 4, Nick van en Frank Rizzorno en Robert Cortouz met Set Me Free. Deze week op 3, LP Rhythm met Want Somebody. En op 2, deze week, Supernova met Velvet Avenue. En deze week een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk. Hè? Nummer 1 van vorige week. Die week daarvoor en die week daarvoor en die week daarvoor uh, is gezakt naar nummer 4. Als je opgelet hebt, dat is natuurlijk uh, Nick van Frankie Rizzardo en Frankie Rizzardo. Oh, als je dit hoort. En uh, Robert Cartoos met Set Me Free. Deze week een nieuwe nummer 1. Josh Baker, Paige Cavell en Silva Bampa. Met Feel This Way. Die hoor je nu optie hebben antwoord in de Nightwalk Mainstays. De nummer 1 in de Nightwalk 10. Josh Baker, Silva Bampa en Paige Cavell met Feel This Way. tatata sweet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 the FM's nightwalk right now on your favorite radio show the nightwalk main stage Met uh, What Can I Do, the extended version. En daarvoor een uh, white labeltje. Man Without a Clue in full effect. En tot zover ook dit uurtje van de Nightwalk Mains. Hij is niet gebeurd zometeen. Het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten, dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de club zij Italië met DJ Gavis Kelly. En voor nu nog even muziek. Mr. Belt en Weasel met Dopamine. Dan samen met uh, Malou, dat is de dame die je hoort. Ik zeg tot zometeen, na de break.